Weer in het spel te gaan brengen. Lichtmacht van Zandvoort, Bas Lemans, Ronald Kalers, Michel Dehaan... Ivo Hoppe en Patrick van der Oort staan in het 16-meter-gebied. En er staan nog meer jongens van natuurlijk van HBOK in het 16-meter-gebied. En dan komt die bal. dat ja. is het penalty dus, euh, de kijken, Patrick van der Oort die kon er net bij komen, maar niet goed genoeg. En daar gaat de bal 4 van der Oort over de zijlijn. HBOK mag gaan gooien. We hebben gespeeld op dit moment, zit in de 26e minuut, 27e minuut nu. En Sandefur begint nu een beetje, beetje, misschien wel een beetje grip op het spel te krijgen. Maar voorlopig moeten ze even die bal zien af te pakken. Gelag, lange bal naar voren toe. Door een van de verdedigers bij elkaar kan Sandefur erbij komen. Uh, Ronald van de... Uh, Ronald uh, moet ik natuurlijk zeggen. Hier zit ernaast, maar het is toch Sandefur die kan overnemen naar...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 De vakbonden Avakabo FNV en CNV Publieke Zaak en de belangenvereniging CMHF eisen dat de lonen niet worden bevroren. De organiserende instanties willen de acties zoveel mogelijk publieksvriendelijk houden. Later deze week wordt onder meer gestaakt in Eindhoven, Bergen-op-Zoom en Breda. In Den Haag wordt straks het proces hervat tegen Radovan Karacic. De oud-president van de Bosnische Serviërs mag voor het tribunaal beginnen met zijn verdediging... Hij staat terecht voor misdaden in de Bosnische oorlog in de eerste helft van de jaren negentig. Het proces heeft maandenlang stilgelegen omdat Karadžić meer tijd wilde om zijn zaak voor te bereiden. In het Friese grauw heeft een brand een bedrijf dat watersportkleding maakt in de as gelegd. De harde wind maakt het moeilijk voor de brandweer om het vuur te blussen. De aanwezigheid van een hennepkwekerij zou de oorzaak zijn van de brand. De Olympische Winterspelen in Vancouver zijn afgesloten. Tijdens de sluitingsceremonie noemde IOC-voorzitter Jacques Rogge... het uitstekende en bijzonder vriendelijke spelen. Canada won gisteren het laatste medaille-evenement, de ijshockeyfinale. Het werd na een spannende wedstrijd tegen Amerika 3-2. Het was voor Canada de veertiende gouden medaille... en het land is de winnaar geworden van het medailleklassement... voor Duitsland en Amerika. Nederland sluit de spelen af als tiende met vier keer goud... De volgende winterspelen zijn in 2014 en worden gehouden in Sochi, in Rusland. Dat land presteerde slecht in Vancouver en eindigde in het medailleklassement achter Nederland. De Russische premier Poetin heeft een grote schoonmaak binnen de sportbonden aangekondigd. Het weer wisselend bewolkt en kans op een bui, vanmiddag ook zonnige periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal.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 Bij twee uur van zondag op zaterdag met een lekkere single van Shullabi Devotion en Spacer. C.F.M. voor Zandvoort en de regio. Ja, Albert-John, ik ben nog steeds niet over die 10 kilometer van Sven Kramer heen hoor. Ik voel ja. het nog steeds in mijn lichaam. Maar... En ik zat er van de week over na te denken. Ik denk die Sven heeft gewoon een prijs verdiend, want hij heeft eigenlijk gewonnen. Ja. Al was het maar een wisselbeker die ze hadden gegeven. Kijk. Had hij in ieder geval nog een prijs gehad? Ja, maar hij heeft ook een boete gekregen, hè? Voor te, langs link, te lang li links rijden. Ja, dat ja, heb ik ook gezien. <lacht> dus dan zou kunnen we nog wel even en, doorgaan. En, Zo kan je, je uren doorgaan. De, de, de hives, de, de, de, de, overal staan foto's van Gerard Kemkers met een blinde geleidehond. Uh, de grappen zijn niet van de lucht, maar goed, het blijft natuurlijk een hele sneuze situatie. En. Uh, ik ben blij dat die jongens eruit zijn gekomen en dat ze weer gewoon uh, rustig verder gaan. En vanavond uh, gaan ze, kunnen ze nog voor brons gaan bij de estafette, vond je dat? Ja, de achtervolging, oh. De ploegachtervolging. Oh, dat wel. Dus ze, kunnen nog, ze kunnen brons nog halen, okay. dus uh, laten we het hopen voor ze. Maar ik heb in het interview met Sven Kramer alweer gehoord dat hij eigenlijk al uh, klaar is met deze spelen. En dat hij uh, eigenlijk uh, graag zo gauw mogelijk weer terug wil naar Nederland. Maar goed, die, die gouden plak van de, vijf, wat had het, die van de vijf kilometer, Nou, die heeft hij toch wel mooi. Helemaal goed. En uh, Nee hoor, genoeg. Ja, natuurlijk, uh, We kijken straks nog even verder naar uh, de politiek, uh, de lokale politiek. Uh, klein stukje voor volgende week. Natuurlijk de filmagenda, de evenementenagenda en uh, natuurlijk veel muziek. Dat in dit uur hey, van wow. Zandvoort op zaterdag? Ja, ha, natuurlijk. We gaan Jo ja. bij HBLK aanwezig. 0-0 is de tussenstand daar. Eens dus even kijken of daar inmiddels verandering is gekomen. Horen we zo dadelijk van Jo Fress. kwamen ze eigenlijk op. die hele grote muzikale familie. De Bartsch, Chico de Bartsch, Elder Bartsch. Weet ik wel wat voor de Bartsjes. <lacht> en ook als de Bartsch gewoon zelf. Ja, dat was heel leuk. En deze plaat was gemaakt door Elder Barts in uh, 1986. Je hoorde, Hoe is Johnny? We gaan weer snel over naar uh, jou voor het slot van de eerste helft van de wedstrijd van vandaag. Ja, we zitten ondertussen in de 44e minuut. Het spel heeft even stilgelegen voor, <coughs> voor een zuurbehandeling. En later voor de wissel van dezelfde centrumspits van de ABOK. Dus het zal wel eventjes bijgeteld gaan worden. Uh, Zandvoort is in aanval. En voor Zandvoort gezien aan de linkerkant van het veld mag er uh, Sebastian die de bal via inwerp in gaan brengen. Dat doet hij naar Patrick van de Oord. Van de Oord met de man in de rug. krijgt dat hij de bal voor kan krijgen. En dat krijgt hij ook, maar dat is meer eroverheen dan ervoor. Sandvoort heeft overigens een minuut of geleden een tot van een kans gehad. Echt een mooie kans. Een schitterend schot van... Ja! Dit is niet te geloven! Dit is niet te geloven! Helemaal saai voor het goal. Oh, er wordt gefloten voor buitenspel. Dat is buitenspel goed. Maar um, het was Yves uh, Hopper die de stand zomaar op één had kunnen brengen. Waar die dat zijn schot snoeihard op de lat terug het veld in ging. En dat was eigenlijk de grootste kans van het, uh, van het hele wedstrijd geweest tot nu toe. HBOK en Zandvoort houden zich echt in evenwicht. Het is een hele leuke wedstrijd om te kijken. Het golft heen en weer. Dan weer bij Zandvoort, dan weer bij het uh, doel van de gasten. Het is uh, echt heel leuk om te zien. ...gaat die bal komen door de keeper in het spel gebracht... ...vanwege die buitenspelval van Michel Daan... ...die uh, bij het spel stond op een uh, voorzet van Giray Kool. Michel Daan naar nou, Patrick van Noord, de, de linkerkant van het veld... ...man in de rug, twee man erbij... Raakte die bal uiteraard ook kwijt... ...en de dat kan overnemen. Maar, daar zit weer Max Aardenberg in, daar het niet... ...dat uh, Thierd Aarissen een overtreding maakte... ...op de nummer 7 van HBOK. ...en de mag op eigen veld... ...en eigen helft een vijf op gaan nemen. Dat gaat gebeuren door de aanvoerder... ...die nog steeds eventjes twijfelt, We speelt hem terug naar een van de verdedigers. Daar zit Michel Daan op. Maar hij heeft helemaal geen steun. Hij kan wel in zijn eindje gaan drukken. Maar er moet wel steun zijn om de andere mannen te dekken. En nu kan natuurlijk ABOK die bal naar voren transporteren. Jan Sonneveld, die raakt hem half. Maar toch uh, goed genoeg. Daar is, wat is daar aan de hand? Hensbal, uh, denk ik. Van giray Jawel, inderdaad. Hensbal van giray En die bal wordt heel snel genomen. Maar niet op de juiste plaats. Gelukkig maar. Want uh, Sandvoort stond helemaal niet op te letten. Was er was nog geen verdediging. En uh, die bal werd één gespeeld. Op een vrijstaande speler van ABOK die in het 16 meter gebied stond. Wordt een beetje tegen die schijf zetten. Maar het was duidelijk een hensbal. Van Kira Kool is die bal genomen. Kool, dezelfde dus kop. Komt de er weg naar Bascalus. Bascalus, ver naar voren toe. Kan aan bij komen? Nee, ik denk het niet. Wordt verdedigd door HBOK. Terug op de keeper gespeeld. Kan heel simpel uit verdedigen. En dit was dus eigenlijk min of meer een sprint van Michel Daan voor niks. HBOK, middenveld nu. aanvoerder daar bij de cirkel. Gaat nu daar uh, voor Zandvoer gezien. En de rechterkant van het veld. Daar is een beetje ruimte. Maar slechte paas. Sans van zon, zon, Zonneveld. Jan Zonneveld naar. Even kijken, wie was dat? Kunnen niet goed zien. Dus nu in ieder geval Bas Lemmers. Dans, meteert die bal verder voor me. Kan er iemand erbij komen van zijn antwoord? Nee. Ja, toch. Jan Zanneval kan hem overnemen. Met z'n twee tegen hem. De rechter brengt Michel aan. Kan hij missen? Ja, kan wel missen. Daar ja, gaat de vierde keeper tegen die boot. Michel aan zit Zandvoort vlak voor rust. Open een 1-0 in de tijd van de eerste helft. Het was uh, een beetje simpel genomen. keeper kon er nog stoppen. Maar vierde borst van de keeper kwam hij weer voor de voeten vandaan. Ja, en die hoefde mij, die hoefde mij een keer een extra kans te geven. En dan gaat die bal er wel in. Zandvoort leidt vlak voor rust met 1-0. En uh, ja, verdiend of niet, ik heb geen idee. Het is in ieder geval een lekker doelpunt. En dat is uh, natuurlijk uh, psychologisch een heel erg sterk de tijdstip dat Zandvoort daar. Uh, die, uh, die 1-0 voor zullen gaan komen. Zijn ze Zuid hem hem wel de spel uh, nemen, de bal nemen. Zandvoort moet even een beetje doorlopen om op eigen helft te komen. En dan gaat hij wel komen. HBOK natuurlijk. Daar zijn ze helemaal niet gewend om op 1-0 achterstand te komen. En die hebben uh, die, die, nu die, die, die de bal bezit. Nummer 5. En uh, Zandvoort gezien nog eens weer op de rechterkant van het veld. Wordt teruggespeeld. Het is elkaar uh, dat een uh, beetje de bal achterin gaat spelen in plaats van de, de aanval gaat zoeken. Gaat die bal diep komen? Ja, dat komt goed aan. Maar dat is weer die Gira Kool die echt een leuke wedstrijd gaat spelen in het centrum van de verdediging. Hier kan wegrijden naar Ivo Hopen. Hopen naar Patrick van der Hoort. Die wordt bal aan Bas Lemmers. is los. Lemmers is los. Wat kan hij meedoen? doen? Daar komt de, de vuistje van de keeper. Komt hij terug, Willemma Lemmers. En die kan niet zo mee doen. elkaar kan het overnemen. En dit is het eindsignaal van de eerste helft. Leidt met 1-0.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 next door. Goeie keuze van jou, Albert Jan. Dank u wel. Dank u. Ja, ja. Dank u. alsjeblieft. Graag gedaan. Uh, <laughs> Zoals ik al zei, <laughs> begin van het programma. Begin van dit uur nog even een stukje politiek en niet het allerminst.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 De avond begint om 8 uur en duurt tot circa 10 uur. De deuren van de krocht gaan om half acht open. En ik heb begrepen dat CFM het live gaat uitzenden. Dus dat, dat klopt. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om daar live bij aanwezig te zijn. Dan zou ik zeggen, gewoon de radio om acht uur van avonds aanzetten. Dan kunt u het vanuit uw stoel ook gewoon volgen. Want ja, want we krijgen wat voor onze kiezen. Want uh, ik had begrepen dat uh, zo'n beetje alle gemeentes uh, in den landen 20% zullen moeten gaan bezuinigen. Zo wij. En waar gaan ze dat weghalen? Om... Of bij de burgers, of bij zichzelf, je weet het niet. Maar daarom, mijn advies, ga fysiek heen aanstaande maandag om 8 uur en stel uw vragen. Wat je wil zeggen, ga stemmen. Want... En dat sowieso. We ja, want staan. ik heb het idee, als ik zo door het dorp heen kijk, de, de politieke partijen zijn wel heel erg bezig met, uh, met de verkiezingen. Ja. Maar ik heb niet het idee dat het uh, leeft bij de mensen hier in Zandvoort. Ik, ik ben ook erg benieuwd wat het opkomstpercentage zou zijn. Even uit mijn hoofd. Ik geloof dat het iets minder dan 60% was voor vier jaar geleden. Wat, dat de opkomst hier was. Het is vrijwel een, een meest stabiele opkomst. Maar uh, met alles wat er nou zo gebeurt in de politiek. Uh, ben ik erg benieuwd of we dat uh, percentage weer gaan halen. En Zandvoort uh, scoort altijd laag hè, qua opkomst. Dus, ja. Ja, laten we hopen. Gewoon met z'n allen gaan stemmen. Dat is, uh... Laat uw stem niet verloren gaan. En uh, wij hebben één groot stemadvies. Ga stemmen. En vergeet je legitimatie niet. Want, uh, ja, heel goed, Rob. Het maakt niet uit waar je stemt, als je maar stemt. Als je maar stemt en legitimatiebewijs meenemen. En, uh, en je stemkaart natuurlijk, stempas, zoals dat zo mooi heet. Stempas, meenemen en legitimatie. Yes, I understand.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 Stay with me. Oh, let's just breathe. Ooh. Practice all my Never gonna let me. in this world to make me Plaats. Had jij wat tegen deze plaats? Ik zou niet durven, op. Just brief. Je hoorde inderdaad Pearl Jam. Uh, ja. Wat gaan we nog meer uh, doen? Het laatste uur natuurlijk veel no nog nieuws over Vancouver. Want er komen de mooie finales komen eraan. Zowel de finales van het curling wordt heel spannend. Morgen de finale van het ijshockey. Is, uh, na morgen is het uh, sloes afgelopen. Het, ja, dan ga ik het weer missen hoor. Want dan is morgens lekker uh, kijken. Dus uh, nee, het wordt uh, wat rustig op het front. Dan, maar uh, voor de rest ja, joh. Even, ik ben ook naast op zoek naar de evenementenagenda. Ik hoor je bladeren. En je hoort het nou, bladeren. <lacht> dat is, is altijd zo. Dat kan de de op, gebladeren van Albert dan kan Ik kan hem dus niet vinden, dat is altijd zo. Maar ik ga altijd een beetje. Ja, hebben eens. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, nou, dat, was, dat is van. Het uh, is een rustig weekend, dat moet ik wel even zeggen. Natuurlijk is alles wel open. Iedereen is uh, met de politiek bezig. Iedereen is met, hard druk met de politiek bezig, dat moet natuurlijk ook. Ja, even. Jij hebt een uh, Salvoets courant voor je. Ja. Daar staan wat advertenties in, hè? Tjonge, jongen, jongen. Jonge. Helemaal vol. Helemaal vol. Ja, en uh, nou ja, we hebben natuurlijk ook op, op TekstTV de nodige uh, advertenties uh, en oproepen tot stemmen uh, op de TekstTV staan. Maar uh, ja, van, ja, dat was vanmiddag, dat is ook alweer afgelopen. De film over Oud-Zandvoort. Uh, uitge... Dat was een speciaal voor de AMBO-leden. Het is al om twee uur begonnen, dus dat zal inmiddels al afgelopen zijn. En het enige wat er op de agenda nog staat, is morgenmiddag uh, de welbekende Amsterdamse middag in het Wapen van Zandvoort. Uh, ja, dan kom ik dan toch even terug. Aanstaande maandag dat lijsttrekkers gebeuren. Mm -hmm. Luisteraars, vergeet het niet. Als u kan, wees daar om 8 uur maandagavond bij. Want dan kunt u vragen stellen. En Kijken welke gezichten er bij welke naam horen. En de aankomende woensdag, er moeten heel veel mensen gaan tellen. hè. Al die, al die briefjes. Het en, wordt een, echt een latertje. Ja, het wordt een latertje. Geen computer meer, dat, nee. dat mag niet meer. Maar, ik kan zeggen, dat is veel te modern. Maar dat is woensdagavond, natuurlijk, tijdens de avond. Van, er zullen laat de stemmen binnenkomen. Maar dat is ook vanuit de krocht centraal. Dan kan u het ook helemaal op de voet volgen. En mocht u niet in de gelegenheid zijn om woensdagavond fysiek daar aanwezig te zijn. Ook dan kan u naar de radio gaan luisteren. En dan weten we donderdag volgens mij de voorkeursstemmen al. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Oké, okay, nou we, we wachten het af. We wachten het af. En we houden je op de hoogte. En Maandag en woensdag is CFM er live bij. En we hebben een verzoekje hè. Ja? Ja. Oh ja, klopt. Start er maar in, <laughs> zou ik zeggen. Oké, okay, komt ie aan. Vriendschap is een illusie. Voor wie wilde je die plaat draaien? Ja, wat dacht je? <laughs> A te zetten. Oké, nee, dan weet hij genoeg volgens mij. Het goede doel. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee. Als ik kind wat, dan ook hij achteraan.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 Beste en Sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Ja. The... Life. Life. Life. Dit is twintig jaar ZFM.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 You're playing yeah. That game you're playing, yeah. play that game. Volgens mij is dat spelletje 11 tegen Halen. Nog of niet? Ik denk het ook. Ja, dan hebben we het over voetbal. Dan gaan we gaan weer snel over naar Joop van Es. Voor de tweede helft. SV Salford tegen HBOK. Joop, hoe is de tweede helft gestart? Nou, uh, met, regen. met regen. Met regen, ja, dat merken we ook. De eerste helft is helemaal droog geweest. Ja, nu moet je er toch rekening mee houden. was net een, uh, een behoorlijke overtreding terecht. Van Max Aardewerk schoffelt zijn, uh, zijn mannen onderuit. Dat was een Max Aardewerk? Kan niet? Nee, best, best alleen wel ja, al nodig geel. Maar goed, hij, het de eerste van het jaar, je hebt best een schans dat hij de volgende wedstrijd geschorst is. Maar hij krijgt wel die gele kaart. En daardoor krijgt uh, HBOK, metertje of uh, 15, buiten het een vrije trap. Allerlei bewegingen voorin, dan gaat die bal komen. Midden in het strafstofgebied. Pascalus, helemaal goed weggekomen. Patrick van de Oort met links weg. Naar Hoppen, kan Hoppen, kan Hoppen hebben. Ja, Hoppen is hem onder controle zelfs. Goeie zaak. Krupsen, te breiden. Max Aardenwerk. Aardenwerk naar Patrick van de Oort. Kan die bal in de loop? mee. Gaat hij niet doen? Zet hem voor. Zet hem voor. Kan hij niet aan de Aarde bijkomen? Nee. De, ja, hij kan er wel bij komen, maar hij gaat voor het doel langs. En vandaag moet hij echt zijn om die bal te pakken te krijgen. Daar een koppel nog van die Hoppen. Maar die was slap. Helemaal niks aan de hand. De elkaar kan die bal uittrappen. via de keeper. Hij wil elkaar in bal bezit? Via de aanvoer er komt de diepe bal. Tier een heel simpel wegkoppen. Bij Bas Kalens in de voeten. Kalens naar Aardewerk. Aardewerk slechte bal. Is er van Kalens trouwens? Aardewerk kon er maar net bij komen. En daardoor kon Pittig van Oort niet, die bal niet meer controleren. En kan HBOK het overnemen op het middenveld. Voor Zand gezien aan, aan de linkerkant van het veld. is nog steeds HBOK in balbezit. Diepe paas wordt er gegeven. Verdedigd door Roland Kalens. Die zit ernaast. En dan komt hij Jan Sonneveld tegen de nummer 10. De spits van HBOK. Goede bal. Goede kronnenbal. Gaat een metertje buiten de palen van Zandvoort. Gelukkig over de achterlijn. Zandvoort kan die bal gaan in we zitten in de, even kijken, 55 minuut. Sanders was steeds 1-0-1 voordeel van Zandvoort. En straks meer met Joop van Nes over deze wedstrijd. Hier is Forner en Your Cold As Ice. Ja, en Sauerbreij is dat zeker, want hij heeft goud.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 En, uh, ja, je houdt van een plaatje of niet? Ja. En ik laat me er verder niet over uit. En degene ja, ja, de die over de de knoppen bekend. gaat is de baas, hè Rob? Dat bedoel ik. Oké. Okay. Dus eh. waar kunnen we heen? Naar nou, welke films? Ja, de filmagenda van het circus van 25 februari tot en met 3 maart. Nou, de prinses en de kikker nog steeds aanwezig. Uh, Where the wild things are, uh, die draait ook. Een hele, trouwens, een hele leuke film is Did You Hear About the Morgans? Een film met Sarah Jessica Parker, bekend van Friends. En onze eeuwige Engelse chameur Hugh Grant. Uh, Sherlock Holmes, elke dag met Robert Downing Jr. en Jude Law. En in de filmclub Simon van Kolom, uh, aanstaande woensdag Brothers. En uh, ja, daar is hij ook weer. Cinema Nostalgie, dat is aanstaande dinsdag om half twee. A Star is born, met in de hoofdrol Judy Garland. Oké, okay, genoeg te zien dus in de enige bioscoop hier van Zandvoorts aan het Gasthuisplein. Daar moet je wezen, daar moet je zijn. Ja, en Toch? Uh, nogmaals, Cinema Nostalgie voor de oudere luisteraars onder u. Hartstikke leuk, smiddags om half twee een echte klassieker onder het genot van een kopje koffie in de pauze en voor af met een stukje koek. Geweldig initiatief. Oké, okay, tot zover het uh, tweede uur alweer uh, van dit uh, programma. We zijn er alweer. We zijn er alweer. Zo dadelijk zijn we weer terug, uiteraard, met het vervolg van de wedstrijd tegen HBOK. En veel meer andere nieuws. Gewoon blijf luisteren naar CFM. En de Golden Earring en Wanneer Lady Smiles is de laatste voor 4 uur.